Dag luisteraar, hier is een speciaal bericht van uw poëziecolumnist Herman Koenen. Ik wil u attent maken op een bijzondere poëtische muzikale avond, aanstaande vrijdag 9 juni in Paradox Tilburg, om half negen. Een optreden van Sandra Koelers en haar band Flor de Amor met de presentatie van hun nieuwe cd, La Ultima Rocca, waarin muziek en poëzie verenigd een bijzondere rol spelen. Ik raad u aan, meld u snel aan, reserveer en kom, want het wordt een heel bijzondere avond.